ZFM, verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afritweide-Wormen en Afritavond-Horen een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén reisproken is daar dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Van Amstelveen 5 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.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 I'm Para a solidão, eu sou de ninguém. Eu sou de ninguém.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 surprise Just pour me a drink And I'll tell you my lies Yesterday's gone and now all I want Set sun to the rise. rules that Ouf, yo estaba en la discoteca, cuando cuando con ella me envolvi. Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle un sí, Y yo que no me dejó volver. Y tú me hiciste caer. Ese que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go, cambiamos de escena. Hey De Río hasta Cartagena, eres la única que me llena. Sí, por ello pago mi condena, nena. We de escena. De reede Cartagena. naar Cartagena. Ere me llena. Si te op? pago mijn condena. Z-F-M. Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Zweedse leger is in actie gekomen tegen een onbekende drone... die vlakbij een Frans vliegdekschip vloog. Waarschijnlijk is het contact tussen de drone en de bestuurder daarvan verstoord. Een stichting die zich bezighoudt met digitalisering... krijgt al jaren subsidie van economische zaken... zonder dat de Tweede Kamer juist is geïnformeerd. Dat meldt Nieuwsuur. Met de stichting komen miljoenen belastinggeld terecht. De man die vastzit voor een moord in Kinderdijk... is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Eerder kreeg de man van 81 een celstraf opgelegd van 12 jaar. Dan het weer, vanavond regen. Vannacht is het ongeveer 9 graden. Morgen is het wisselvallig. Dit is ZFM. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid.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 We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 Für mich bij je geworden setz mijn hand op je Wil jeden moment genießen, dauer, ewiglich Bij je is het goed aanleggen leven, glück in mijn vrouw Is ik ben losgegeven Van ik bij je trost bin ben Freude außer mir. FM. My keys I've got